Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dick de met het NOS journaal. Het Amerikaanse begrotingstekort stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 1560 miljard dollar. President Obama noemt de fiscale situatie van zijn land onacceptabel... Hij probeert in zijn begroting voor volgend jaar de fragile economie te ontzien en de werkgelegenheid te stimuleren. Obama bezuinigt door bijvoorbeeld belastingvoordelen voor hoge inkomens en oliemaatschappijen af te schaffen. Het Tilburgse raadslid Hans Smolders wordt niet vervolgd. Smolders werd verdacht van corruptie, maar volgens de OM is er niet voldoende voor bewijs. Een projectontwikkelaar had gezegd dat Smolders hem om 70.000 euro had gevraagd... in ruil voor zijn instemming met de bouw van een winkelcentrum. Dat verhaal wordt op geen enkele manier ondersteund door andere bronnen, al dus het OM. Drie mannen uit Apeldoorn zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 17 tot 20 jaar voor de moord op Gert Nijkamp. De zakenman uit Apeldoorn werd in juni 2007 op klaarlichte dag bij de school van zijn zoontje doodgeschoten. De rechtbank zegt dat van enig motief niets gebleken is. Er is geen enkele aanwijzing dat het gaat om een criminele afrekening. De militaire vakbond AVNP is verontwaardigd over de manier waarop de zaak rond oorlogsgeld Marco Kroon naar buiten is gebracht. Afgelopen weekend werd bekend dat Kroon in verband wordt gebracht met handel in wapen en wapens en drugs. De AVNP wijst erop dat in Nederland verdachten anoniem horen te zijn. Zolang schuld niet is bewezen, moet een verdachte beschermd worden door de rechtsstaat, vindt de vakbond. President Welling van de Nederlandse Bank maakt geen excuses voor zijn rol bij de financiële crisis. Na afloop van zijn gesprek met de commissie De Wit... zei Welling dat het in strijd is met zijn integriteit... als hij excuses maakt, terwijl hij niet precies weet waarvoor. Vanochtend zei Welling tegen de commissie die de financiële crisis onderzoekt... dat hij al vroeg heeft gewaarschuwd voor de problemen die eraan zaten te komen. Het weer op de meeste plaatsen droog, met opklaringen. Vanavond en vannacht ligt de vorst. Morgen weer natte sneeuw en regen, het wordt dan 4 graden. Later op de dag wordt het wat kouder, met kans op winterse neerslag.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 Adriana Salutano, Quel Punto, zo heet de cd. En u heeft ook de titeltrek beluisterd van deze cd. Die uitkwam in 1999. Quel Punto is een informatie hier uit Europa, maar ze brengen een beetje ja, zuidelijke spaarstalige muziek. Hè? Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En u weet het, hè, kan oud en nieuw zijn, kan bekend en onbekend zijn, zoals Ketty Twin. Het is dus het 2005 en ik heb eigenlijk nog nooit gehoord van deze dame met hcd Butterfly Bones... the air conditioning ...nummer opnieuw opgenomen door uh, John Spencer... ...en hij doet dat op zijn CD, Parlor Games. Crew Singing the Blues is een van die nummers. En uh, ja, hij maakte de opname technicus geloof ik helemaal gek... ...met zijn opmerking van... ...ik heb me beide airco's aangezet. Nou ja, goed, wat hij daarmee hey. bedoelde... ...dat moest die, uh, die man dan maar weer even uitvinden. Hij heeft nog een prachtig nummer op deze CD staan. Ik wil u er nog één nummer van laten horen. Cry, baby, cry When you're calling for the blackbird comes a-wobbling You can cry, baby, cry, love you till your river runs dry And in the evening when you're sleeping I've been listening for your breathing You can cry, baby, cry, love you till your river runs dry I found my promised land The first time I held your sweet little hand And you can cry baby cry Love it till the river runs dry Sparler Games, zo heet uh, de cd. En Sunday Best is de ondertiteling van die cd. En daar staan zijn vader en moeder en hij zelf in hun zondagse kleren op. Vandaar dat uh, Sunday Best natuurlijk. En als je het over de blues hebt, dan heb je het misschien ook wel over Robert Gray en zijn band. Jaren geleden hier doorgebroken met uh, Right Next Door. Ik dacht op een gegeven moment je hoort helemaal niets meer van deze man. Maar, niets is minder waar Pas geleden weer een uh, cd uitgebracht. Een lang nummer van maar liefst zeven uh, minuten. This time. Tell me this time, won't you? Tell me before you go. Another. And you're ashamed of the fact Nothing wrong. Het favoriet van Gullio Iglesias. Dan zal het volgende nummer wel een mooi nummer zijn voor u, denk ik. Want ik heb hier een aantal nummers van Giulio Iglesias. De Gullio Medley wordt het genoemd. En het wordt uitgevoerd door Frans Bauer. Hij heeft alles laten vertalen in het Nederlands. Zodat het voor ons een klein beetje meer verstaanbaar is. Samen op zoek naar de liefde. Maar nooit gevonden bij elkaar. Mijn hart, gevuld met wensen. Die fantasie van was zij het maar. Wat kon ik van jou verwachten in al mijn gedachten? Was jij in mijn leven? Of blijf ik eeuwig dromen? En moet ik jou nu maar? vergeten ai ai ai ai ai ai ai ai Kamer en staar door de ramen. Waar ben je, Manuela? Jij had me toch kunnen bellen, mij kunnen vertellen waar zit je, Manuela? Ik wacht hier nu zo uren, maar het moet niet lang meer duren. Waar blijf je, Manuela? Of ben je mij stond vergeten, laat mij hart dan weten, dus bel me Manuela. Wij hadden hier toch afgesproken, mijn hart is gebroken, waarom nou Manuela? Ja, Manuela! Zomerzon! Worat jij nog wel blijven ton! Het is een vraag, maar een grote wens, maar jij maakt mij een andere mens, een zomerzon. I know what will I be Jou nog niet zo vaak gezegd. Maar waarom, dat heb ik jou al uitgelegd. Er is wel een reden, maar ik hou het niet meer. Ik zou het uit willen schrijven, dan begrijp je me weer. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Toch wil ik je zeggen dat ik van jou houd. Het maar die woorden. Zeker, we horen niks blijft liever niet, omdat ik van jou Ik heb nog een ander nummer ontdekt via YouTube. Eigenlijk via de radio. Radio 2 afgelopen zondag. Robin van Beek, hij heeft een uh, cd opgenomen, noemt de cd Taylor Made. Het zijn allemaal bekende nummers van, uh, van James Taylor. Dit was Carolina On My Mind, maar hij heeft daar weer iets anders, nee sorry hij heeft uh, de trick van Everyday van James Taylor omgezet naar iedere dag. En zo is heel deze cd volgespeeld met nummers van James Taylor. Hij zal hem uh, 10 maart gaan uh, presenteren deze cd. En ik heb met hem afgesproken dat ik binnenkort hem zal bellen voor een kort interview. En dan zult u nog veel meer te horen krijgen van deze Nederlandse jongen. Niet onbekend in Nederland hoor. Tenminste, als je hoort wat hij allemaal al gedaan heeft, dan zult u zeggen van, oh ja, die jongeman. En dit, dit is Babette van Deen. Het jaar begint, ik pak mijn koffers in, voor een heerlijke week in de sneeuw. Op een hoge berg sla ik te vroeg af. Ga van de zwarte piste met een schreeuw. Oh, oh, oh, mag ik naar huis? Kerst komt eraan en we schuiven aan bij je ouders voor de lunch. Gezelligheid kent geen tijd. De bus of de trein Naar een berg of raar gaan. Want wat te doen In ieder seizoen oké okay. Maar mag mijn eigen bed dan wel mee? Schat, stel we gaan niet Dan blijven we thuis Samen, fijn voor de puin. Ik maak de open haard aan in mijn bikini. Links, Spaanse liedjes, maak je lievelings, Martini. Red me van mijn vakantie. Wordt overspannen van een sneeuw- of zongarantie. stop, mijn bagage pop. Ik in de auto tot die opspringen sta. Net onderweg, het van de straat, oh oh, oh mag ik huis. Het zou leuk moeten zijn met de bus op de trein naar een berg of raad. Ga niet en blijven we thuis. Jij en ik samen fijn voor de buis. Geen muggen, branddronken dronken Engelsen. Op de warmte koud, geen jet, lekker me. Ret me van mij. Dat kan dus ook, hè? maar als ik buiten kijk zo, en ik zie daar de sneeuw en ik voel de kou, dan denk ik bij mezelf van nou, nou lekker naar de zon. Alhoewel deze Babette van Veen, zij had het erover, hè? ze ging ook op een sneeuwvakantie. Wie zoekt dat nou op, hè? de kou? A Wedding in Cherokee County wordt bezongen door Randy Newman. There she is. Smoke house in her rocking chair. Mama was a whore. Granddad was a noob. All the freaks. Jack Johnson, In Between Dreams, een CD die hij uitbracht in, uh, in 2009 en daarvan Breakdown. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see, time is just a melody, with all the people in the street, walk fast as the feet can take them, I just rode through the town window's got a view where the frame I look through seems to have no concern for now so for now And screams out loud. Send a be gonna crawl westbound. So I don't even make a sound. It's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street, they'll never get to meet. These tracks don't bend somehow. And I got no time. Johnson en zijn breakdown. En als je dit hoort dan weet u dat het afkomstig is van André en vrienden. Of André Samen, hoe heette die CD ook? Nou ja, dit is in ieder geval Litouwers met hem. Mijn zoon was gisteren jarig Hij werd acht jaar oud mijn schaat. Hij vroeg aan mij een vlieger En die heeft hij ook gehad zijn was een fietsend reden, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was een man, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen zei, vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand te vliegen, in de andere een Ik kon hem niet begrijpen, maar toen staat mijn zoontje lief. applaus over André Hazen samen met Lee Towers... met het bekendste nummer misschien wel, die vlieger. Ik wil u toch nog één stukje laten horen van die Robin van Beek. Ik heb het daar net geprobeerd te draaien en toen lukte het niet. En ik dacht van, hoe kan het nou? Ik heb het gewoon opnieuw opgenomen van YouTube. Carolina on my mind. In mijn hot, maak ik mooie reizen. En dat wordt dan de titel Mooie Reizen. Ontvlucht de waarheid, voel alleen de vrijheid. De liefde en een zonnestraal, omarmen al het leed. Op de reizen waar de kilte me vergeet. Ze was zo'n lieve schat, zij mocht niet van wie dan ook. Bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn traden weg, ik huil en weet dat reizen ik doe, reizen in hoop. Er is geen ziel die twijfelt aan. Kijken naar de zon Lieve schat, ga mee met mij De kans ligt voor je Reis met me samen door Zo laat, ik schrok vannacht. Midden in een droom kwam het bezet met de passie sterven toe. Ik wil anders sterven, dus ik schreeuw en droom van eindeloze weg It's Vijf muzikanten staan er achter deze Robin van Beek. En daarnaast ook nog twee dames en één heer. Ik weet geen, totaal geen namen van die mensen. Maar uh, tijdens dat interview zal ik ze beslist aan hen vragen. Want uh, het is een prachtig stuk muziek wat ze hier op, uh, op een podium zetten. Want u moet rekenen, dit is dan ook nog eens een keertje live. En dan zulke mooie samenzang. Werkelijk schitterend. Ik was echt meteen onder de indruk toen ik dit uh, hoorde afgelopen zondag... bij uh, de Sandwich van Radio 2. Ik ben al dagen onderweg... Als ik thuis kom en ik zeg... En nu eerst een warm bad. Jij loopt zachtjes met me mee. Je vult het bad meteen voor twee. En ik denk alleen maar, wat een goed idee. Tot je zegt, we moeten praten... Lieve schat, we liggen samen in ons bed. Ik heb de wekker net gezet. Ik ben volledig afgemaakt. Jij legt je hand zacht op me neer. Ik denk, oh jee, daar gaan we weer. We moeten praten, lieve schat. Is of je vergeten bent hoe mooi het stil kan zijn. Dus als je praten wil, resultaten wil, hou het klein. Het is net of je vergeten bent hoe mooi het stil kan zijn. Dus als je praten wil, resultaten wil, als je maar haten wil of verlaten wil, heb je hele grote zorgen. Bewaar ze dan voor morgen. Ik wil slapen, ik wil niets. Ik wil het stil. Samen aan het ontbijt, je wil van alles aan me kwijt. Je hebt het helemaal gehad. Ik hoor je stem, maar ik moet gaan. Ik heb het allemaal gedaan. We moeten praten, lieve schat. Het is net als je vergeten bent, hoe mooi het stil kan zijn. Dus als je praten wil, resultaten wil, hou het klein.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 er zijn dan bot, maar praat het liever niet kapot. Het is niet dat ik niet zeggen wil, soms is het beter even stil. Misschien verklaart het wat als ik het voor je samenvat. Soms moeten we zwijgen. Lieve schaam.